Hoofdstuk 2 Met Brilstra en Hannes op de toren. Een week was er verstreken sinds het bezoek van de helikopter aan Ondermate. Het leven in het dorp had zijn gewone loop hernomen en Brilstra had van de burgemeester opdracht gekregen om het carillon in de toren van de dorpskerk voor de zoveelste keer te repareren. Kijk, Brilstra, had de burgemeester gezegd. Het is dat wij dat liedje zo goed kennen, maar een vreemde zou het er niet uithalen. Dat klokkenspel slaat sommige tonen gewoon over. Ik hoop dus dat je er nog iets aan kunt repareren. En nog diezelfde middag beklom de hoefsmit samen met zijn zoon Hannes de eindeloze, krakende trappen in het binnenste van de oude toren. Dat u nou altijd maar zin hebt in dat klokkenspel, vader, zei Hannes. Ach, jongen. Het begint mij ook wel eens te vervelen, hoor. Dat ding, dat is al zo oud. Hoe je het ook repareert, dan mankeert altijd wel wat aan. En och, aan de andere kant is het ook eigenlijk wel een beetje mijn trots... dat er nog altijd geluid uitkomt. Toen ik daar 27 jaar geleden aan begon, toen was het al een oud beestje. Brilstra was nu uitgerust van het trappenklimmen... en hij ging aan het werk, waarbij Hannes hem hielp. Hier een stukje ijzerdraad inzetten... Daar een draadje spannen, hier het asje van een van de hamertjes vernieuwen, daar een klok bijstellen. Geef de waterpomptang eens aan, zei Brilstra. Hannes rommelde wat in de gereedschapstas en terwijl hij de tang pakte, viel zijn oog op een voddig stuk papier dat half onder een doos spijkers verborgen lag. Hij gaf de tang aan zijn vader, grabbelde naar het beduimelde vel papier en staarde erop. Wat hij zag, zou misschien de bouwtekening kunnen zijn voor een ventilator. Huh. Gaat u een ventilator uitvinden? Dat hoeft niet meer hoor, die dingen bestaan al. Doe niet zo grappig. Ik heb een heel ander idee, maar dat mag jij eigenlijk nog niet weten. En hou nou dat eindje ijzerdraad eens een beetje beter gespannen, want zo kan ik niet werken. Zwijgend werkten vader en zoon verder en vijf minuten later begon Hannes weer. U weet ook wat plagen is... Mij kunt u juist wel vertellen wat u van plan bent. Ik vertel het echt niet verder. Dat weet u heel goed. Hm, ja. Hm, ja. Ja. Nou. Geef eens een steeksleuteltje nummer 13. Eerst zeggen wat u van plan bent. Nou, oké okay dan. Maar, uh, maar je houdt je mond, hè? Ja, natuurlijk. Ik wil een helikopter gaan bouwen. Hannes keek zijn vader verbijsterd aan. Ja, nee, niet, niet, niet zo een als dat we vorige week gezien hebben in het dorp. Ik wou een kleintje maken. Maar vader, daar hebben we toch geen machines voor? Weet ik wel, jongen, weet ik wel. Maar ik wil ook iets heel nieuws maken. Ik wil een helikopter bouwen op een fiets. Brilstra keek zijn zoon vol verwachting aan en deze mededeling sloeg inderdaad in, want Hannes mond zakte open van verbazing. Kijk, Hannes, ik wil een horizontale schroef maken... die als een soort paraplu boven de fiets uitsteekt... en een verticale trekschroef die voor het stuur komt te zitten... boven het voorwiel... of misschien moet het ook wel net als de schroef van een boot achteraan... maar dat moeten we allemaal nog proberen. In elk geval dient die laatste schroef om het hele geval vooruit te krijgen. Snap je wat ik bedoel? Ja... Maar dat, dat is een pracht van een idee, zei Hannes met een diepe zucht. Misschien, ja, misschien ook wel niet natuurlijk. Kijk eens, ik, ik ben wel vaker vol goede moed aan een uitvinding begonnen en dan is het soms toch op niks uitgelopen, dat weet jij ook wel. Ja, je zult wel heel hard moeten trappen, hè? meende Hannes. Ja, dat is het juist. Wanneer je aan een stuk door hard moet trappen, zodat je tong over je pedalen hangt, dan heb je er natuurlijk niks aan. Het ding moet net zo gemakkelijk gaan als een gewone fiets. Ik zit vooral met de moeilijkheid van de overbrengingen, dat is heel lastig. En ik heb al bedacht dat die hefschroef en ook die trekschroef, of als die achteraan komt die duwschroef, die moet ik knippen uit aluminiumplaten. Vader, stel je voor dat het lukt, zodat je met een gewone fiets de lucht in zou kunnen gaan. Ja, jongen, als dat lukt, dan, dan, dan krijg je een omwenteling op het gebied van het verkeer. Kom, jongen, we gaan naar beneden. Er is thuis ook nog genoeg te doen. Hannes zocht de gereedschappen bij elkaar en hij deed ze in de tas. En toen begonnen vader en zoon de vermolmde trappen weer af te dalen. Enkele nachtuilen, in hun slaap gestoord, keken de twee mensen nijdig aan. De vleermuizen, die in rijen aan de spanbalken hingen als druiven aan hun druiventros, gaven geen teken van leven. De wind zeurde en klaagde door de venstergaten en de spinraggen wuifden zachtjes heen en weer. Maar Hannes zag dat allemaal niet. Hij hoorde de wind niet. Hij dacht aan de toekomst. In zijn verbeelding zag hij hoge torens met verkeersagenten erop en honderden mensen op vliegende fietsen, die zich nauwkeurig hielden aan de regels van het luchtverkeer. Hij zag zijn vader aan het hoofd van een enorm fabriekscomplex waar de nieuwe vliegfietsen werden gemaakt. Als dat lukt, vader, begon Hannes met een zucht. Ja, als dat lukte, antwoordde Brilstra pijnzend. Ze verlieten de toren. Brilstra sloot het poortdeurtje en de twee mannen gingen naar huis. Diep in gedachten verzonken.